Het kabinet heeft erover een brief toegezegd en veel kamerleden vragen zich af waarom die er nog niet is. In Met het oog op morgen zei Rutte dat er echt niks aan de hand is met de brief. Hij moet alle feiten goed weergeven en alle betrokkenen moeten kunnen worden gehoord. En dat kost gewoon tijd, voegde Rutte eraan toe. Waarschijnlijk komt de brief begin volgende week. De Italiaanse politie heeft een man aangehouden die kaartjes verkocht voor de zaligverklaring verklaring van de vorige paus... De Amerikaan deed dat online en vroeg per kaartje 170 euro. Maar de zaligverklaring van paus Johannes Paulus II in mei is gratis. Er is geen kaartje voor nodig. Hoeveel nepkaartjes de Amerikaan al had verkocht is niet bekend. Hij is een bekende van de Italiaanse politie. De man deed zich eerder voor als stadsgids in Rome. Maar daar had hij geen vergunning voor. Het weer in Limburg eerst nog kans op regen. Verder een droge nacht met minima rond het vriespunt. Overdag is het vrij zonnig. Het wordt dan 8 of 9 graden en de dagen daarna ook zonnig en een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in Nachtvluchten van zaterdag 19 maart 2011. Fijn dat u er bent. Het is vandaag de 78ste dag van het jaar, dus we hebben nog 287 te gaan in 2011. Het jaar waarvan de lente nakende is. Al zou je dat gisteren niet gezegd hebben, maar het lijkt de komende dagen iets beter te worden. In elk geval droog en dat is al heel wat. We beginnen met een boordevol eerste uur. Dus ik houd de opzomming van gebeurtenissen die in de loop der eeuwen plaatsvonden op 19 maart nu even kort. Misschien is er straks meer gelegenheid om daarover uit te weiden. In 1279 neemt de Yuan-dynastie de macht over in China, op 19 maart dus. In uh, 1823 wordt Mexico een republiek en in 2003 begon op 19 maart de oorlog in Irak. Oh ja, en Bruce Willis die is vandaag jarig. De Amerikaanse acteur wordt 56. En Martine Bijl viert haar 63ste verjaardag. Nou, daar houd ik het nu even bij. In dit eerste uur van Nachtvluchten... Uh, vluchten we in het verleden met creatieve geesten van diverse plumage. Straks componist en organist Louis Toubos, maar we beginnen met Leen Valkenier. Die werd geboren op 19 maart 1924. Hij was als scenarioschrijver vooral bekend als het brein achter de Fabeltjeskrant, u weet wel. In het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid is een aflevering van Radio Rama uit 1972 bewaard gebleven... over het succes van deze serie, die na 900 afleveringen mogelijk gaan stoppen. Dat het later allemaal anders zou uitpakken, dat is natuurlijk gebleken... maar op 8 mei 1972 was het allemaal nog onzeker. We horen natuurlijk Leen Valkenier, maar ook onder andere Frans van Duschoten... Elsje Scherjon en Thijs Tcharnowski. Luistert u naar Radiorama, een bijdrage van de NOS. RADIO RAMA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 Elsje Scherjon is een van de stemmen... achter de dieren uit het dierenbos van de Fabeltjeskant. Welke dieren? Eh, alle vrouwen stemmen dus. Behalve Stoffels, want Stoffel is een mannetje. En Jodokus, daar zijn we nog niet precies achter... maar ik denk dat er ook nooit achter zullen komen. Dat is ook een, toch een onzijdig diertje dan maar. Nee, maar voedietje.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 Nou, uh, eigenlijk erg veel met stoffen en eigenlijk ook erg veel met Isadora. Daar heb ik eigenlijk ook erg veel affiniteit mee, Isadora Paradijsvolg dus. En juffrouw Ojevaar, ja, daar heeft iedereen natuurlijk affiniteit mee, want het is natuurlijk een, uh, hoe moet ik het zeggen, een heerlijk uh, blok om tegen te schoppen, hè? Daar kun je dus heel veel in kwijt.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 En ook omdat het, zoals ik al daarnet heb gezegd, omdat je ook met elkaar een teampje bent geworden, hè? Je geeft elkaar suggesties. Of je doet elkaar suggesties van, weet uh, je, je zou dat nog een keer moeten herhalen, die uitroep. Of uh, zo echt inleven, hè. Zoals, uh, nou...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 zingt dit uh, levenslied? Dat is ome Gerrit, ja. En wie zit er achter ome Gerrit? Uh, de eerste plaats een valkenier... die hem gevonden heeft op de Zedijk in de café Rijn en Zeevaart, geloof ik. Want daar heeft hij hem ontmoet. Dat was ook een duivenliefhebber. En uh, ik weet niet of hij zo spreekt. Hij uh, schreef het vanaf Ibiza... toen hij al lang op Ibiza terug was. Hij zei, ik wil zo'n man hebben... Toen ben ik er weer achter gaan staan. U zingt het? Ja, ik zing het. Ja. Dat was mijn Gerrit, ja. Als winnaar in het Land veel. Prachtig lied, hè. Ik vind het een. Uh, een vreselijk fijn. Uh, fijn levenslied. Ja, het leven is een pijpkaneel en leven mijn portie leven borst. Ik vind het prachtig. Ik vind het een prachtige tekst. Ja, dat vind het erg mooi. Oma Gerrit, dat is helemaal de amsterdam de grote mismacher. En uh, de man met de waanzinnige zelfspot tegelijkertijd, hè? En Oma Gerrit is ook zo weergaloos goed geschreven door Leen, vind ik. Ik weet. Nog altijd een klaus uit de film, uit de Fabeltjesfilm... waarin uh, dan een scène voorkwam dat Obe een bepaald kruid moest halen uit het buitenste buitenbos. En uh, daar was hij geweest bij. En dan kwam er zo'n opzomming die zo typisch Amsterdam was, maar ook zo goed theatraal. Uh, Appetekers, drogisten, homopaten. Nou, en dat ging dan een hele tijd door. Pauze, niks, noppers. En dat, was, dat, dat zat zo lekker. En veel dingen heeft hij. Hij heeft veel van, van, van uh, dat soort dialogen om een gerrit. Dialogen aan elkaar michelt een beetje. Ja, ja, eigenlijk wel. Dieren zijn precies als mensen hebben dezelfde mensenwensen. Daar staat u achter. <laughs> nee, is, ik vind het een grappige zin. En ik kan me ook best voorstellen dat in een aantal gevallen... waarbij dieren nogal nauw bij het menselijke leven betrokken zijn... Hè, de huisdieren, dat die inderdaad wel eens uh, wat menselijke wensen gaan vertonen. Maar eh, dat is natuurlijk gewoon de dichterlijke vrijheid. Ja. De knipoog. Ook wat de streken betreft natuurlijk. De knipoog hoort er wel bij als relativering. Dat dacht ik zeker, ja. Inderdaad, menselijke trekjes. Nou ja, juffrouw vaar wil inderdaad altijd de leiding hebben... op een uh, hypomane manier werkelijk...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 Een vaardigjeslap. En lees je ons daarvoor uit de vaardigjeskrat. Ja, ja, uit de vaardigjeskrat. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is versteld. Echt waar, echt waar, echt waar, meneer. Oh. Mm. Want dieren zijn precies als mensen. En dezelfde mensen, mensen. Nee. Uh. En dezelfde mensen spreken. Mm. Dat komt allemaal in de krant.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 Reacties kennelijk zo hangen aan iets... dat je je gewoon afvraagt of, of de, de aanhankelijkheid niet uh, wat te ver gaat. Op de ene kant zeg je dan dat is leuk. Uh, het, het is duidelijk erg aangeslagen. Aan de andere kant zeg je gewoon ik heb wat wakker geroepen... wat ik uh, zeker in eerste instantie niet uh, voorzien had. En wat dus bepaalde.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 en, ...en ieder ding vanuit een bepaald standpunt bekijken... ...en dan veronderstellen dat het uh, uh, een gevaar is voor die samenleving... ...die die bepaalde groep dan misschien niet als het ideaal voor ogen staat. Uh, daarvoor leven we in een vrij land. Maar om nou een, uh, een vreselijk revolutionair programma te gaan maken voor kinderen... ...nou nee, nee ik geloof dat, uh, dat mensen zich wel, uh, wel erg vergissen in dat soort dingen. Uh, je moet het niet... Uh, ik weet niet hoor. Ze hebben mij vroeger ook als kind vreselijke pedagogische boeken aangesmeerd. en een verantwoord speelgoed. Maar ik vond Dick Trom erg leuk hoor. en Pietje Bel. en al die radstreken die Pietje Bel uithaalde. En. ja, ik vond het eigenlijk veel boeiender dan, dan al die, die flirtboeken. Opgezet als een kinderprogramma, en het is natuurlijk nog steeds een kinderprogramma. zijn er in de loop der tijden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 Die, die alleen maar weggezakt is, zit En, en, en dan die, die, die raaf die alleen maar rotopmerkingen maakt... maar zelf het geen enkel initiatief neemt om iets te doen. Zij is dan nog de enige die iets gaat organiseren. Hè? en het, het is altijd tegen het zere been. Uh, maar als zij niks deed, dan gebeurde er helemaal niks. Nou, dat, dat soort gesprekken hebben we dan. Die beste leven echt voor ons. Bij ons in het dierenbos. Het arm binnen zo'n paard.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 Ja, dat was dan ook de aanleiding voor deze aflevering van Radio Rama. Leen Valkenier, hij was de geestelijk vader van de Fabeltjeskrant. Hij werd geboren op 19 maart 1924. Hij overleed op 1 maart 1996. We gaan snel verder met een ander creatief talent... in dit eerste uur van Nachtvluchten. Componist, muziekpedagoog en organist Louis Toebos. Hij zag het levenslicht op 18 maart 1916. Hij overleed in 2009 op de respectabele leeftijd van 93 jaar. In 1986 was Simon Hammelburg in gesprek met hem. Luistert u naar een aflevering van Een leven lang met Louis Toebos. Maar kennen we hem eigenlijk wel? Vertel eens eerlijk. Hoeveel hedendaagse Nederlandse componisten van klassieke muziek kent u bij naam? Misschien een Albert de Klerk, Marinus Vlothuis, Peter Schat of Louis Andriessen. Ik zei het toch, misschien. Louis Toebos is een naam die u misschien nog niet zoveel zegt. Hoewel, liefhebbers van klassieke orgelmuziek kennen hem ongetwijfeld. Toebos, de vader van zes kinderen, onder wie zangeres Monique Toebos, heeft inmiddels 135 werken op zijn naam staan. Ook nu nog, hij is bijna 70 jaar oud reisde hij stad en land af als concerterend organist... en ook als orgelimprovisator. Als componist was hij een van de eersten... die nieuwe vormen probeerde toe te passen in de liturgische muziek. Hetgeen hem overigens niet altijd in dank werd afgenomen. Louis Toubos dus, een Zuid-Nederlands componist... die in feite nog steeds vecht voor een grotere erkenning van zijn werk. Udregerend. Ja. Die uh, onderstromen, die uh, hoort... Ik dacht even, in het begin, het lijkt een beetje minimale muziek... waar af en toe wat uh, verandert. Dat is ook iets wat, uh, wat terugkomt, hè? Ja, dat is ook wel de, de, laten we zeggen... technisch procedé gedeeltelijk van dit werk geweest. Iets van de toepassing in, uh, van, van minimal music. Het uh, is, is een stuk wat... Uh, de titel is Resistance, voor orgel. En dat geeft iets weer van verzet. Een verzet van tegen iedere vorm van dictatuur. En dan kun je een hele hoop gebieden, godsdienstig gebied, cultureel gebied, sociaal gebied, kun je erachter plaatsen. Maar dat is, het is een lekker fel dramatisch stuk. Ik heb het uh, geschreven in het kader van de in gebruikname van het orgel in Sertigum Bos in de kathedraal. Wat helemaal hersteld is. Een prachtig orgel geworden. En heel merkwaardigerwijze, juist bijzonder geschikt voor eigen tijdse muziek. En dat is bij de organisten nog wel eens een punt. Die, die, die, die zitten natuurlijk met een enorme rijkdom aan en barokmuziek. En, en, en met Bach als grote figuur. Maar er wordt aan de eigen de, de, de muziek toch wel te weinig aandacht besteed. U bent klassiek componist. Nou heeft Nederland misschien wel een aantal, maar die zijn absoluut niet bekend bij het, bij het grote publiek. Bekendheid is natuurlijk een, een, een, een heel relatief begrip. Is dat. Ik, ik, ik merk altijd op, als men, uh, als men mijn naam noemt in Nederland, dan weet iedereen wel uh, zo'n beetje wie ik ben. Maar als, als je, als je al die mensen ook zo ken die op muziek, dan zal de meesten moeten zeggen, nee, we kennen geen nood van die man. Ik schrijf dat toch toe aan het feit dat ik in Zuid-Nederland woon. En dat lijkt dan ook een beetje een afgezaagd thema. Ook die mensen die beklagen zich altijd zo. Maar het is natuurlijk gewoon een feit. Je woont hier toch verder af van de centra... waar de muziek meer gepropageerd wordt. U had dus beter in Amsterdam kunnen wonen? Dat had ik beter. Toch zou ik daar nooit voor willen ruilen. Omgekeerd zou je ook wel verwachten, juist van, van, van Noord-Nederlanders... Dat, dat ze zich meer zouden interesseren voor... ik denk bijvoorbeeld aan een stichting als, als Dunemus. die toch, toch, toch te zeer in een kleine kring propageert... en te weinig kijkt wat daar buiten allemaal gebeurt. Zou u een definitie kunnen geven van uw vak? Componist? Componist, dat is een, een ambachtsman. Dat is gewoon iemand die... die uh... Ja, ik geloof dat het uh, Hindemith wel eens gezegd heeft die modellen componeren. Zoals net een, of, of het is net een bezigheid zoals een schoenmaker die zegt... morgens om negen uur begin ik uh, schoenen te lappen. Nou, ik kan bewijzen van sprekers morgens om negen uur beginnen te componeren. En ik wil ook niet zeggen dat er aan het einde van die dag veel op papier staat. Maar ik kan om negen uur kan, kan ik daarmee bezig zijn. Ik kan daarover gaan denken. Ik kan, kan iets op papier zetten. Het is, het is, het is natuurlijk van de ene kant toch, toch een... Uh, en ambacht. Als ik een opdracht heb, dat, dan zit je daar toch in zekere zin... een hele tijd over te denken. Te denken in die zin dat, laten we zeggen... je moet een orgelwerk maken of je moet een orkestwerk maken. Dan, dan, dan zie je of hoor je dat, dat, dat instrument of dat ensemble voor je. En dan beginnen ze wat klanken te ontwikkelen... zonder dat je, de, dat je er iets van zou kunnen opschrijven. Maar je zit aan, de, aan dat en die klankenwereld die uit die instrumenten... of uit, uit die groep instrumenten voorkomt... die beginnen als het ware iets los te weken. En dan komt toch dat afschuwelijke moment dat je moet zeggen... dat is niemand die een opstel moet schrijven... of, of, of een kritiek moet schrijven of, of een recensie moet schrijven. Nu moet ik hem schrijven, want... Eh, en, en dan zit natuurlijk altijd wel een einddatum... maar op een gegeven moment moet dat werk moet klaar zijn... Dus op dat eh, ogenblik moet je in echt een blank stuk muziekpapier voor je nemen... en een potlood en een slijpertje en een gummetje. En dan moet je gewoon zeggen, en nu, nu, nu begin ik te schrijven. En, en zo gauw er maar iets staat, dan kun je gaan corrigeren. Dan kun je terugkijken, verbeteren, aanvullen. En dan komt, dan is het waar, dan, dan heb je toch met die staf die bron heb je, heb je opengeslagen. En dan, dan komen vanzelf de gedachten. Dan is het niet meer zo moeilijk met het begin. Dat is, dat is het meest afschuwelijke moment worden ze dan ook niet gehinderd door gedachten als van... ja, maar zoiets heb ik alles eerder geschreven... of dit lijkt wel verdacht veel op wat die en die heeft gecomponeerd? Nee, daar heb, ik, daar heb ik absoluut geen last van. Uh, ongetwijfeld, maar ja, dat kun je bij de grootste componisten... kun je dat, kun je dat nog bewijzen, herhaalt een componist zich... Die, die, die, die, het is langzamerhand zijn, zijn eigen taal, zijn eigen woordgebruik. En zo heb je dat bij de muziek natuurlijk ook. Ik, ik, uh, ik improviseer uh, heel erg veel. En, en daar zegt, zegt men natuurlijk ook van... Ja, daar heb je toebos, bij wijze van spreken. Dat is ja, waarop niet, zoals mijn, mijn, mijn stem zo klinkt... En, en niet de stem van een ander is. Zo, zo is ook mijn, mijn muziekuitbeelding is, is ook iets... Uh, Persoonlijks, maar dat wil ook zeggen dat die persoon natuurlijk sommige dingen wel eens uh, hetzelfde zegt. Of, of ongeveer hetzelfde zegt. U citeert geen andere? Ik heb, ik heb dat wel eens gedaan, maar, maar heel weinig. Ja, dat is, dat is ook eventjes zoals in de mode geweest. Ik heb het, bij improviseren heb ik het wel eens gedaan. Zo, dat je heel bewust even een, een, een, een bepaalde componist gaat, gaat imiteren, nabootsen in de stijl. Maar in de composities heb ik het heel weinig gedaan. U vertelde dat uh, u zich laat inspireren door klanken. Ik denk ook door gebeurtenissen. U bent, wat dat betreft, een zeer eigen tijdscomponist. U laat zich ook leiden door gebeurtenissen in de tijd. Dat, dat is zeker. Uh, ik heb bijvoorbeeld een strijkwartet gemaakt. En dat is naar aanleiding van de dood van uh, Martin Luther King Misschien is het daar het tweede deel. Dus namelijk, daarvan is het ritme gebaseerd op, op die tekst van I had a dream. Uh, dat dat, dat de ritme van die tekst, I had a dream, dat hoor je daar als, als leidmotief uh, voor een van de instrumenten, de alviool. En die andere instrumenten, die vallen dan als het ware telkens bij. Dat is dan, zeg maar, het volk. Dus je die, die moet je voorstellen dat die... die uh, dat die melodie voor die alt dat dat een beetje de toespraak is van, van, van Martin Luther King. Maar dat, kan, dat ga ik nog eventjes voorzoeken. mee met, met, met, met, met, met, met belangrijke gebeurtenissen in, in het leven van, van mensen of van volkeren. Zeg, ik, ik, ik, ik moet mezelf toch wel uh, sociaal bewogen uh, voelen. En dat is niet iets van de politiek, daar heb ik niks mee te maken. De politiek bemoeit zich met mij, dus, dus moet ik er ook interesse voor hebben. Maar waarom dan King? Wat sprak u in hem aan? ja om, Omdat hij voor, voor, voor mij de personificatie is geweest of van, van iemand die met... Met grote idealen uh, voor de rechten van zijn volk is opgekomen. En dat, dat, dat heeft gedaan zonder daar, daar, daar over geweld te spreken, hè. die zuiver met, met, met, met redelijke ar argumenten beklemtoon, heeft dat, dat, dat, dat, dat natuurlijk langzamerhand een onhoudbare toestand is, is, is geweest en, en nog steeds is. Het orgel staat denk ik voor een hoop mensen synoniem. Zeker het kerkorgel voor de kerk, voor het instituut de kerk. Hindert u dat? Vindt u dat vervelend? Of denkt u dat is nou eenmaal zo? Ja, nee, hinderen doet het me, me zeker niet. Uh, het orgel heeft natuurlijk zijn vestigingsplaats... zou je zeggen, gekregen in de kerk. Uh, de katholieke kerk, protestante kerk en, enzovoort. Maar uh, naast, naast uh, laten we zeggen, het... het de orgelliteratuur geïnspireerd of gebruikmakend van de kerkelijke dienst, is daarnaast ook een, je zou het moeten noemen, een wereldse literatuur voor orgel ontstaan. Zo ze werkt, als een resistance, heeft natuurlijk niks met een kerkelijke plechtigheid om zoiets te maken. Dat is echt de bedoeling, van het orgel als concertinstrument te laten horen. Wat leeft dan in een kerk? Het geloof? Ja, wat, wat leeft in een kerk? Dat, dat, dat, is, dat is voor mij ook een beetje een mysterie. hoor. De... Leeft er wat in een kerk? Ja, er leeft, leeft zeker wat in een kerk, maar uh, het gaat wel op, op een hele vreemde manier. Tenminste, als, als, als ik het uh, moet bekijken, van, zoals het nu in de katholieke kerk met name, hoe het daartoe gaat. Dat is iets waar, waar, wat ik helemaal niet kan volgen en uh, waar ik ook volledig afstand van genomen heb. Hoe bedoelt u? Uh, nou, dat, dat, dat ik eigenlijk heb uh, ontdekt dat, uh, laten we zeggen... de basisprincipe van, nou van je kunt gewoon zeggen van alle geloven... of dat nou de islam of de boeddha of, of het christendom is of het boeddhisme... Uh, daar zitten natuurlijk schitterende elementen. Als, als dat werkelijk wat, wat, wat, wat daar als, als grondregels uh, geopenbaard is of gezegd is... als dat nagevolgd zou worden, dan hadden we een ideale maatschappij... Maar die maatschappij wordt gemaakt door mensen. En, en, en, en je zou bijna zeggen, daar begint de ellende. <laughs> hoe gek en hoe vreemd het ook mogen klinken. maar mensen daar weer, geven daar weer hun eigen interpretaties aan. En zoals dat nu gebeurt met name in de katholieke kerk... vind ik dat een, een, een, een wijze waar, waar ik me absoluut niet, mee, niet mee, meer in thuis voel. Maar aan welke kant staat u dan? Aan de kant van de mensen die zeggen... we moeten wat losgekomen van de moederkerk in Rome... of staat u dan aan de kant van Gijzen, kom <laughs> Nou, dat is natuurlijk de verste verte niet. Uh, nee, ik, ik sta eigenlijk nu aan, aan, aan de kant van... van uh, ja, je zou bijna zeggen van, van een zeer algemene wereldfilosofie... Van, van mensen moeten begrip voor elkaar hebben. Mensen moeten, moeten proberen elkaar te helpen enzovoort. Dat, dat, dat is voor mij niet, niet strikt gebonden aan, aan een of ander geloof. Ik heb eigenlijk de stap uit de kerk heb, heb ik als een soort bevrijding gevoeld, Omdat je dan namelijk objectiever ook tegenover andere uitingen komt te staan... en niet meer zo gebonden, zo, zo, in dit geval moet je eerlijk zeggen... niet meer zo partijgebonden bent. Er moet een schok door Kijkelijk Nederland zijn gegaan toen u er dan uitstapte, Want u wordt toch vaak het geweten van de kerkmuziek genoemd. Ja, dat, maar, maar ik heb daar eigenlijk weinig reacties uh, op, op uh, gehad. Omdat namelijk ook bij, bij, bij, bij, bij de priesters uh, van, van de katholieke kerk... Waar, waar, waar ik hele goede vrienden bij heb... die hebben mij daar ook nooit over aangevallen... En die, daar, die vinden dat misschien wel jammer, maar die, die hebben er wel begrip voor. Die kunnen zich dus daar wel indenken dat iemand... na nou alles wat hij meegemaakt heeft in de kerk ervaren heeft... ook wat met de, de, de, de zeer grote onsociale dingen die hij zeker als kerkorganist... Dat heeft meegemaakt, dat dat natuurlijk allemaal bijdragen zijn geweest... aan een langzaam aan een proces van van, van uh, ja, rijping van de ene kant en uh, van de andere kant... toch, toch een soort afsterven van, van, van bepaalde grondgedachten. U zegt het zo mooi. Wat bedoelt u nou bijvoorbeeld met onsociale dingen? Dat heeft te maken natuurlijk met, met, met honorering. Ik heb zelf de hele vervelende dingen in de oorlog meegemaakt... Toen, toen uh, toen de nood in, in mijn gezin toch tamelijk hoog werd... door het feit dat ik uh, niet meer optrad na, na 42 uh, geen opdrachten meer aannam. En dat die kerk mij toen eigenlijk in de kou heeft laten staan. Want toen ben ik naar de kerk gestapt van mensen... kijk, nu wordt het uh, toch wel een hele penibele zaak. Uh, dat dat, dat honorarium wat ik daar krijg... Wat, wat bij de aanvang toen ik benoemd werd in 1940 al bijzonder laag was... Toen ik daar, daar opslag uh, vroeg, toen, toen, toen uh, gaf de kerk mij te verstaan... één van de twee, u blijft met dit salaris of u kunt vertrekken. En dat is in de oorlog gebeurd. En was toen niet de NSB en de macht geweest... dan, dan, dan was dit openbaar geworden. Even buiten die kerk, voelt u zich heel eerlijk voldoende erkend? Die grote jongens uit de Nederlandse muziek die denken, ach, die toebas, dat is aardige muziek... maar een beetje klassiek, een beetje te toegankelijk... een beetje aan de stoffige kant. Nou, dat mogen ze graag vinden. Ik, ik heb over, over die mensen weer, weer mijn gedachten van allemaal van gekunsteld. en Als je in die termen gaat praten, te te te geconstrueerd enzovoort. En, en het blijft natuurlijk toch een betrekkelijke kleine clan, is het... die, die, die elkaar allemaal helpen en steunen. U bent 70... Voelt u zich ook niet een beetje verdrongen... door die uh, jonge generatie in Peter Schat, Louis Andriessen, Reinbert de Leeuw? Nou, de, ik geloof het woord verdrongen is, is, is, is mij te zwaar. Eh... Uh, Laten we, laat ik zo zeggen, ik, ik vind het, ik vind het erg, erg prettig dat op het ogenblik voor de jonge componisten, en dan, dan heb ik dus niet over, over de namen die u zo net noemde, dat daar veel voor gedaan wordt. Dat is in mijn tijd natuurlijk veel, uh, ja, relatief enorm weinig geweest. De jonge componist die mo die moest maar zelf zien hoe hij aan de bak kwam, hij moest zijn partijen zelf uitschrijven enzovoort. Dus wat, wat dat betreft vind ik het een enorme vooruitgang dat. Uh, dat de mogelijkheden voor de jongere componisten dat die veel groter zijn geworden. En dat er veel voor gedaan wordt. Dat vind ik terecht. Maar? Ja, de ja je behoort natuurlijk langzamerhand tot een beetje tot, tot een misschien vergeten generatie. En dat, dat, dat, vind ik, dat vind ik ten onrechte. daar zijn meer mensen waarvan je zegt, ja, dat is toch jammer, daar hoor je nou toch nooit iets van. Maar daar krijg je toch weer het feit, die wonen toch allemaal praktisch buiten de Randstad. Die belangstelling voor u, voor de eigendijdse muziek... betekent dat ook een beetje het genoeg hebben van de oude klassieken? Nee. Bach, Beethoven, Vivaldi, Haydn? Nee. nee. Ik vind, vind als, als, als muzikus moet je zeker in een opleidingsinstituut... breed georiënteerd worden. He, je moet het hele spectrum van, die, van, van de muziek moet je eerst de eerste plaats kunnen overzien. En daarna, als je klaar bent met die studie, dan, dan mag je voor mij ieder zijn eigen keuze maken. Dus als iemand zegt, nou ik wil mijn hele leven alleen maar Bach spelen, dan is dat de man zo goed, of de vrouw zijn goed recht om te doen. Maar hij moet eerst weten wat is er te koop? Opus 132 van uw hand was zelfs een fantasie op Bach. Ja, dat is een aardigheidje. Dat heeft men hier gevraagd aan een aantal componisten... die in, in, in Brabant werkzaam zijn... om de gelegenheid van het Bach... Ja, een, een, een, een compositie te schrijven... gebaseerd op de letters B, A, C, H. Moet ik u dan letterlijk nemen? B, A, C, H? Of heeft u fantasie op Bach gemaakt? Op Bach. Maar op, op de letters dan B, A, C, H. Dat zijn, de vier, uh, dat zijn vier tonen in, in, in de muziek. De H ook. Ja, de H is de, dus de, de oude naam voor, voor C. Dus als ik het moet vertalen, is, is het de, de, de B, dat is dan BES, A, C... en die H, dat is dan de tegenwoordige B, of de C. U heeft een bepaald uh, thema. Maar ja, componeren is toch eigenlijk improviseren? Of zie ik dat verkeerd? Ja, dat, dat, uh, er is in een, zover een, een, een essentieel verschil... Bij, uh, bij het componeren heb je tijd voor te corrigeren. Bij het improviseren heb je geen tijd om te corrigeren. Want ja, je moet doorgaan. Maar het, het boeiende is juist dat je van die fouten... Heb, die, die je al improviserend maakt... dat dat inspiratiebronnen kunnen zijn om daarop door te gaan. Waardoor de fout niet meer als fout ervaren wordt... maar als iets wat ik, wat ik bedacht had. Dus je moet heel alert kunnen... Kunnen reageren op alle dingen die je die, die, die spontaan ineens in je opbellen? Misschien een gekke vraag, maar zou ik u mogen verzoeken om iets eigen tijd te gaan doen? Er is een uh, Zweedse popgroep die heet uh, ABBA. Letters A, B, B, A. Zou u zich eens willen wagen aan dat thema, ABBA? Ja, natuurlijk, dat kan. Ik, ik, moet het, uh, ik doe het dan nu op een, op een vleugel die niet helemaal in goede stemming is uh, vanwege de hele gekke wisselende temperaturen. En ik hoef het natuurlijk ook niet te doen in de stijl van, van die groep. Nee, mevrouw. In de nou, toegelstijl? Of, ja. Nou, de, de, <coughs> de namen van die... Uh, dat geeft deze tonen. Dus een, een van, van, de, van, de, ja, van de honderden mogelijkheden, dat kan in een snel tempo, dat kan langzaam. Ik heb er nog een heel klein stemmingstukje van gemaakt om het uh, ook voor de luisteraar een beetje duidelijk te maken: het verband tussen dat thema. Maar je kunt er natuurlijk een, hele, een, een heel, heel groot stuk over, over gaan, gaan maken. U kunt zo uren doorgaan? Ja, bij wijze van spreken, ja. Het blijft maar komen en stromen. Ja. En dat, dat vind ik juist het ontzettende boeiende van improviseren. Er komen altijd nieuwe ideeën. En je kunt zich voorstellen dat er met name bij de orgel... waar je dan niet alleen met, met, met, met, met één klankpalet uh, te maken maar waar, waar een hele rijk, grote rijkdom is van kleuren aan zo allemaal... dat die mogelijkheden daar natuurlijk enorm groot zijn. En dat, dat, dat orgel het instrument per, per, per excellence is voor, voor het improviseren. U heeft 135 werken geschreven. U bent 70 jaar oud. U bent een hele leven lang componist. U woont in het Brabantse. Is uw werk nou vaak uitgevoerd door het Brabantse Orkest? Ja, de, de, dat wil zeggen. Vaak uh, mag ik ook niet zeggen. Maar het is nu langzaam, want geloof ik een jaar of tien of twaalf geleden... dat dat, dat een werk van mij is uitgevoerd. Dus ik praat niet over dat wel een koor... Uh, beroep heeft gedaan op het Brabants Orkest... om een werk van mij mee uit te voeren. Dat is, dat is recenter gebeurd. Maar, maar het Brabants Orkest op zich... heeft uh, een hele tijd en, en, en voor mij om onbegrijpelijke reden... Uh, geen werk van mij meer uitgevoerd. Dat het Brabantse orkest is in dat tijd met, met alle slogans op, op touw gezegd... wij moeten openstaan voor de Brabantse cultuur. Dat betekent dus voor de Brabantse componisten. Hè, want zonder componisten geen muziek. Voor de Brabantse koren, voor de Brabantse kamermuziek enzovoort. Nou, nu, nu, nu woont hier en werkt hier al jaren en jaren een Brabantse componist. En het resultaat? Nihil. Misschien een troostrijke gedachte. Veel componisten worden pas na hun dood erkend... Ja, dat vind ik voor de kinderen dus ontzettend leuk. Ja, maar voor u niet zo'n troostrijke gedachte, denk ik, Nee, ik vind dat toch ja, naar en vervelend is het zeker. Uw kinderen, is dat een portretfoto van Monique hier ja. aan, aan de ja. muur? Ja. ja. Monique noemde u een te gekke vogel. Hoe noemt u haar? Het is een kind met zoveel, met, met zo'n veel, veel, met, met zo enorme veelzijdigheid. Dus natuurlijk de muziek is, is een heel belangrijke factor, maar ze openbaart zich nu ook, ook al als, als schilderes. Ze heeft pas een opdracht gehad voor, voor een, een nieuw gebouw in Haarlem van de PTT. Ik zei tegen Monique: Jij hebt natuurlijk slaande ruzie met je vader over jouw opvattingen over de muziek en de zijne. Maar dat valt reuze mee. Hè? Geen enkel probleem. We bekritiseren elkaar op, op een hele hartelijke en, en, en innige wijze. Maar uh, nee, ik, ik, ik kan dat heel erg goed volgen. Kijk, zij is een jongere generatie, zij drukt zich anders uit dan ik. En zolang we, en zolang we dat van elkaar respecteren, is, is, is het alles in païs en vrij. Ze zei wel, we moesten wel altijd heel erg stil zijn. De radio mocht nooit aan als vader aan het componeren was. Van negen tot vijf. Ja, want ik ben uh, ik ben ook een enorme voorvechter van, van een geluidloze wereld, bij wijze van spreken. Uh... Kijk, er wordt van muziek wordt zo ontzettend misbruik gemaakt. Je kunt, je kunt nergens maar komen in restaurants, maar ook, ook, ook, ook in ziekenhuizen... of overal klinkt die, die ellendige, eh, ellendige radiomuziek. En ik bedoel dat niet alleen met het soort muziek... maar überhaupt dat, dat, dat, dat, dat er overal muziek moet, moet zijn... In, in winkels, op straten enzovoort. En de mensen die kunnen die kunnen de stilte niet meer verdragen. En, en in zoverre ben ik een enorme voorvechter van een geluidloze wereld. Hoor. Maar, maar, maar, maar ik moet me goed, goed begrijpen. Het gaat dus niet dat ik de muziek zou willen verbieden. Maar, maar sterk gedistribueerd. Geluidloze wereld roepen mij de associatie op van een isoleercel. Nee, nee, alsjeblieft niet. Kijk, de, de geluidloze weer bedoel ik de natuurlijke geluiden... die de mensen onderling onder maar praten, geroezemoes, uh, straatgeluiden enzovoort. Dat, dat zijn, de, dat zijn de, de, de, de acceptabele dingen voor mij... die, die, die, die gewoon aan, aangeven dat je, dat je dus niet geïsoleerd leeft... maar dat je in een gemeenschap leeft. We hebben het gehad over uw werk als componist... en ook uh, wat u zelf vindt, uh, gedeeltelijke onderwaardering voor u als componist... Nu heb ik toch ook weer goed nieuws gehoord. Monique, uw dochter vertelde me dat Maarten Altena, de bassist... waarschijnlijk een stuk uh, van u gaat spelen. Ook van de kant van uh, Donemus en van Sietse Smit. Toch ook uh, iemand van de genootschap van Nederlandse componisten. Hij sprak zelfs over een herontdekking van uw muziek. Heeft u daar, daar al van vernomen? Nee, dit is, voor, dit is voor mij een, een verrassing. Een prettige verrassing? Ja, Allicht. Ja. Nee, ik vind het wel leuk. Kijk, men, ik hoef helemaal niet op mijn voetstuk geplaatst te worden... maar, maar het, het een beetje doodzwijgen, dat, dat, dat, vind, dat vind ik wel eens naar. Eh, kunnen we misschien tot slot luisteren naar die, die band van uh, uzelf met uw kinderen? Ja. ja. Wat heet u dan? Een improvisatieconcert. In? In, in? in Breda, in de Sacramentskerk. En daar hebben we alleen maar de afspraak gemaakt... Uh, jij begint en dan, kom, nou, dan ben jij in de beurt, dan kom ik, enzovoorts. En we hebben eerst afzonderlijk geïmproviseerd. Dus uh, uh, mijn dochter Marleen die heeft blokfluit geïmproviseerd. Toen heeft Monique uh, al zingend geïmproviseerd. Ondertussen liep ze door de kerk rond en dan zingen en zoiets dan Dat is om je dood te lachen. Uh, en toen heb ik op het orgel geïmproviseerd. Toen zijn we combinaties gemaakt. Zij met een tweeën, dan ik met Monique, dan ik met Marleen... Ten slotte met ons drieën. En van de, van de laatste dat we met ons drieën bezig zijn... daar wil ik een stukje van laten horen. moderne expressiemiddelen zijn daar helemaal in toegepast. Ook bij een orgel bijvoorbeeld, het langzaam uittrekken van registers... waardoor ze een beetje zo'n uh, langzaam huilend geluid krijgen... of het afzetten van de motor, van het orgel. Nee, dan zakt die, dat geluid in elkaar en dan komt het ineens komt het wel fel naar voren. Dat zijn allemaal hele, hele, hele actuele expressiemiddelen... Hè, waarvan je dus geen misbruik moet maken. Dan wordt het ook weer een maniertje. Maar op een goed moment kan dat, kan dat heel fascinerend werken. Een soort bezijdenheid, hè? Ja. De duivel. Ja. Een <laughs> ex-katholieke duivel. Ja, dat zei Louis Toubos in gesprek met Nico Hammelburg... in een aflevering van een leven lang een bijdrage van de NOS... die eerder werd uitgezonden in 1986. De componist werd geboren op 18 maart 1916. Hij overleed in 2009 en was toen 93 jaar oud. En daarmee sluiten we dit uurtje Vlucht in het Verleden af. Het is tijd voor het NOS Journaal van drie uur. En daarna zijn we bij u terug...